Yeah. 82. Jack Jersey, Puerto de Lianza, alle soorten muziek vandaag hier op Coco Radio, 96.0 FM. Of daar in de buurt in ieder geval. Voetbal begint zo, kwart voor op het sportveld. Daar doen mee de heren Blijberg, Timmers, Orderman, er zitten dus ook dames bij. Geringa, Voorberg, Sonneberg, Plezier, Ruiter, Bezemer, Van den Kamp en Kok. En de leerlingen die daar speciaal voor zijn uitgenodigd. Dus voetbal om kwart voor elf op het plein. Of op het sportterrein bedoel ik dus. Het ruimt allemaal nog steeds. Radio Go Go FM. Muziek voor Even wat rustig gedaan met Lionel Richie, de lead zanger van de Commodore's op Solo Tour. Wat wil je nog meer eigenlijk? Hier is You are the sun, You are the rain de rest wat er allemaal achteraan komt. Na dit geluid van deze plaat hoor je even poppers op je radio. Wel bekend van City Weekend Radio. Wegens omstandigheden niet in de lucht dit weekend. Maar we komen weer terug, let maar op. Ik zie een portemonnee gevonden. Dus een geruit portemonneetje, een klein dames denk Ook aan 19 kun je hem opkomen komen halen. Verder nog een mededeling voor de medewerkers van de show of jullie om 11 uur onder het podium willen verzamelen. Ja, wat was dat? Hierom het op verder muziek, De Euro van de OP Sweet Dreams are made of this. Hier zijn de Sweet Dreams. Sweet Dreams are made. Of this. Dat heeft gehaald met casino. En dat Marijke Boske een prijs op kon komen halen aan lokaal 11. Dus dat ik het weet. nog steeds een portemonnee klagen. En lokaal 19 een groot portemonneetje. Dus. Mocht je wat geld mis of geld nodig hebben, kom even langs hier. En wij noemen Joe Jackson. Don't you feel like Don't you feel like breaking out? Always something breaking us into Jell Jackson from the amazing LP Night and Day Always something breaking us into You heard of Breaking Us Into via 96FM Coco Radio We're going through with the Tears for Forrest The song from LP The Hurting, you're listening to Chains Op Radio. Chains, afkomstig de eerste ververs op de Coco Radio. Je hoort het change, afkomstig aan de PD Hurting. Ik met een oudje op de 96FM. Je gaat luisteren naar de Time Bandits. Je kent ze nog van Listen to the Man with de Golden Voice. Doe maar even deze schuif open. Bandit. I'm specialist, spe in jouw, zo gaat hij beter. Nog even een mededeling alle medewerkers van de show of jullie een nieuw onder het podium willen verzamelen. Het is bijna 11 uur, namelijk. Gaan we door de duwplat van Michael van 26 februari 83? Volcano, een beetje van dit. Als je nou know van iemand iets zou mogen wensen. Vulcano en een beetje van dit. MMC deelplaats van 26 februari 83. Dom met een poppershit op Michael Jackson van Sau Pay Thriller. Zijn nieuwste single heet Beat It, Coco Radio. We gaan doorgaan met Michael Jackson van South Bay Triple. Ik liet je luisteren naar Beatles met een kraak in. Op Coco Radio 96 FM als je een beetje meezit. En ik heb nog steeds een portemonnee hier liggen, lang al 19 uur. Dus. Een klein graad portemonneetje. Mocht je iets missen, kom even langs en kijk wat voor jou is. En anders op bedankt. Vijf overaf op Kalko Radio, hier is Nena. Mensen van de show meteen naar het podium. Nee, nee, na nooit en nooit gaan we door met een oudje op Coco Radio. Ik laat je luister naar Doe maar. Hier is sinds een dag of twee op Coco Radio. Sinds een dag of twee Vlinders in mijn hoofd Sinds een dag of twee Aangenaam verdoofd Kwas vergeten Hoe het voelt om verliefd te zijn Ik kijk om me heen Heel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Hoe kon ik het weten? Mijn wereldje was zo klein. Het is wel een beetje raar, 32 jaar, trillend op mijn. Doe We hebben een mededeling. of Patrick van der Brink uit klas 3 A2 naar lokaal 11 wil gaan Er ligt een prijs op hem te wachten dus. Prijs aan lokaal 11 voor Patrick van der Brink uit klas 3 A2 Hier is Bananarama en Kiss Him Goodbye Er is telefoon voor mevrouw Gerlinga. Goodbye. Coco Radio 96 FM. Well, as maar mono, but you can't have it, geloof ik. Dus. Door with Spender Belly. What from Pay2W? Here's communication. Alle medewerkers van het cabaret willen verzamelen onder het toneel om half twaalf. Dus over een minuut of tien. Onder het toneel met die hap. Hier is een houtje van de Stones. Start me up. Houdje van de Stones op Coco Radio. Je hoorde Start Me Up van de O.P. even denken. Ik ben je de titel even kwijt, maar dat maakt niet uit. Gaat om het idee. Hier is Eddie Canard en you are uniek. American Dance Band, je hoort een oudje, You Are Unique. En 496, FM Coco Radio. Nummer 1 van het ogenblik, David Bowie, zijn nieuwe PSA gaat hier is Let's Dance. Voor iedereen van het uh, cabaret om half van het podium wil zijn, dus dat is een beetje nu, maar wisten ze al. Iedereen, maar dan ook iedereen om 12 uur in de aula voor het toneel. Dus, wat cabaret, of noemen wil. Hier is Bowie en let's dance. Als een nieuwe op gaat is, Let's Dance. Om half twaalf is er een softballwedstrijd op het veld. Dus dus een beetje nu tussen de schoolleiding en de gymsekties. Mocht je van die sport houden, op het veld een softballwedstrijd. Door met de favoriet van de getekenden. Eentje van de Human League. De grijze draad draait op City Radio, maar die tijd is voorbij. Dus Don't You Want Me van de OPDO? Er van heeft komt ze van LP Der 81. Ga maar het iets rustiger aan doen. Dit is productie van Quincy Jones. Patty orkest in het web met James Ingram. Hier is Baby Come to Me. En vijf over half 12. Coco. Cool, cool. I realize ain't no second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share, baby. Keep you talking on the line, that's how it was And all those walks together Out in any kind of weather Just because There's a brand new way of looking at your life When you know that In Amerika is dit op het moment een hele grote. In Nederland heeft hij het al gehad, de plaat. Maar in Amerika is hij pas drie weken geleden uitgekomen of zo. staat hij in ieder geval heel hoog genoteerd daar in de Hit Charge. En ik krijg net hier een mededeling binnen in de studio. Dat het cabaret weer gaat beginnen. Dus wil iedereen zich weer naar de aula begeven voor het laatste deel van het cabaret. En om een uur of twee, dan begint het doolschieten op Hans Gallier. Dat rijmt allemaal nog steeds op Coco Radio, 958FM. Ik zag net een paar mensen buiten de zon zitten. Vooral die Gerard die Jong, wat een benen zeg. Oei, oei, oei. Om verliefd op te worden. Je merkt het al wat bijzondere muziek hier op Coco Radio. Niet de algemene dagelijkse muziek die je nu hoort. Hier is Malcolm McLaren en zijn Supreme Team: een scratch plaat genaamd de Buffalo Culls. Dus begeef je even naar binnen. Welkom, McLaren en de Supreme Team in de Buffalo Calls. Calls round me outside. Round me outside. Heb ik hier nog een uh, portemonneetje liggen, dus mocht er nog iemand uh, zijn portemonnee kwijt zijn, die ligt hier dus. En, uh, er zit een boodschappenbriefje in, dus als je mij vertelt wat er op de boodschappenbriefje staat, dan kun je de portemonnee zo meekrijgen. Eens even kijken wat we hier op de draaitafel hebben liggen. Ja hoor, daar is hij weer. Bowie op zijn best. Let's dance! Er geen geluid uit de Nederlandse top 40 van het moment. Van 3 naar 1 deze week in de top 40. Even Bowie en dames, laten we even dansen. Oftewel in het Engels. Let's dance. Put on your red shoes and dance. Tijdens de show gaan wij even overschakelen naar Radio City. Kijken of we ze daar ook nog voor muziek hebben. zing voor onze lied en dat gaat ze ook doen een aantal zaterdag bij het Eurovisie Songfestival en ze heeft best wel eens kans wat mij betreft dan in die top 5 te komen van het Eurovisie Songfestival 1983 alweer. Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and de Strong Devotion. Hele mooie muziek van Catherine Rowland, de Daxie's Midnight Runners, de Celtic Soul Brothers. En nog nummer Jackie Wilson South. En ik ben nummer 1 uit Europa Parado. ...voor de klok van twee uur. En Kees Poppers is nog niet gearriveerd. Dus mocht Kees Poppers luisteren... even even 035 834 bellen. waren Kevin Rowland... aan de Daxi's Midnight Runners... ...en de Celtic Soul Brothers. En de mede volg van Jackie Wilson sets ...en Come On En dat is het nummer 1 in de Europaparade van Artje Rowland. Dit is ook hele mooie muziek. Iedereen dacht dat het een grote zomerrit zou worden in het jaar 1982. Dat dacht ik dus ook. Dus daarom werd hij op 1 augustus 1982 Frank de Brugge spette schijf. Hij haalde het echter niet voor hetgeen wat we ervan verwacht hadden. En daarom vragen wij van Carly waarom werd het geen hit? Why? Waarom werd dit geen hit hier in Nederland? Een schitterende discoplaat. En in de tijd een tip voor de discotheek van top 50 van Nederland. Carly Simon en Sazong Why. En op deze manier kan ik even de groetjes doen. Radio Coco. Althans dat zijn van de Laan tegen me. dus dat doen we ook even. De speciale groetjes aan Michael Kater en een Casey Poppers. Voor hun deze plaat, hier is Central Line. En wij lopen in de zon. We lopen recht in de zon. Walking into sunshine, formatie Central Line. En van daarna moet ik even de groetjes doen aan Radio Coco. Ik weet niet wat het precies is, maar het schijnt leuk te zijn. Moet je wel eens even luisteren op de 95,5 MHz. Dan hoor je precies hetzelfde als je op City Weekend Radio hoort. Een samenwerking dus tussen Radio Coco en City Radio. De tijd is 7 voor 2. En nu is de formatie Shalama. En I can make you feel good. allemaal en I can make you feel good de tijd is 4 voor 2 en Bobbis is net binnen gestormd en van hem moest ik ook even de groetjes doen aan radio coco en als je het goed gehoord hebt zijn we nu ook te beluisteren in het comenius college dus want overal in het comenius college gaan boksen en dan kun je luisteren naar radio coco en dus ook naar city weekend radio 93,8 MHz in stereo, was het maar zo eigenlijk. Helaas nog in mono deze week, volgende week weer in stereo. En natuurlijk ook via de 45, 5 MHz meen ik, dat ook nog in mono. De formatie Shalimar uit 82 en I Can Make You Feel Good. Is de formatie Imagination en de muziek stroom maar door. Hopvuller van Justin illusion en deze heet Music and Lights. And lights. En de lichtjes hier ook weer aan. André de Groot komt eraan. Music and Lights, Just an Illusion, daarvan is het opvolger. En de voorloper van Changes, de enige formatie nog die drie Frank de Brugge Spetterschijven heeft gehad. Dit was namelijk een Frank de Brugge Spetterschijf van 1982. Just an Illusion ook en Changes ook in 1982. De tijd is 1 over 2. En wel de City Weekend Radio tijd. Mono. En dan mocht Roco Radio en Radio Coco nog luisteren. Hoe heet dat ding dan ook? De groetjes en jongens. De rest de groetjes aan iedereen op het Comenius College. En zometeen kun je weer bellen 035 achter 34949 In Hilversum. En dan krijg je Kees Poppers aan de lijn. Tussen 2 en 4 zometeen even. Kees Poppers. De centheid is vrij voor Kees Poppers. Dan vanaf 4 uur weer Frank de Bruggen. Zo zeggen nog even de groetjes aan Anne van der Laan en de Peterschap van der Laan. En daarom dus tot 2 uur Frank de bruggen en geen Anno van der Laan. Goed voor de rest, de groetjes aan Bianca, Bianca van der Poel om wel te zijn. Mariska Blom, en aan Annemarieke Walraven. De rest van het ATC, 3D en de rest van het ATC. Actief B1. En wat mij betreft, de jongens zijn actief tot morgen. De eindjoen van Frank de Bruggen, die ken je onderhand wel. Exceptional classics. Want ze zingen à la Turca. Of ze spelen het liever gezegd. Tijd twee over twee. En Kees Poppers vindt mij, geloof ik, heel aantrekkelijk. Want waar, zijn handen kan hij weer niet houden. Twee over twee, ik zei het al. Bedankt voor het luisteren. Vanochtend geen radio. Er zit hier in ieder geval. Vanaf half... Uh... Half 12 geloof ik wel City Radio. Tot twee uur met Frank de Brugge om. En vanaf twee uur neemt Kees Poppers het over. Vanochtend dus geen City Radio, maar je weet dus waarom. Opsporing nog steeds verzocht naar de zender van City Radio. Hele Afuzie of kwijt eventueel. De groetjes tot na vieren. En blijf luisteren naar het monogeweld van City Radio. Of luister ook even naar Coco Radio. Dan hoor je precies hetzelfde als ik het goed heb. De groetjes, de Marzeltjes, en tot na uur. zo nodig. Kees Poppes. En luistert geen hond naar. Toch geen en daar wordt de versie van je de informatie round 3 op city radio 93.8 8 ja. maar een mono maar we zijn er weer vrienden met post bij tot 4 uur ftb bedankt voor de uurtjes hiervoor Als je kop hond, Dat is wel gek Hier is joe jackson van zijn uit een dlp met stepping out Jackson van die ongelooflijk mooie OP Night and Day. Jolie Stepping Out op City Radio. 4.93.8. In mono. Want ons dat hopen we maar. Video sensatie. Bij Eros Video Shop kunt u alle videosystemen, dus VHS, Betamax en Philips 2000 huren. Onze speciale videoafdeling is onlangs geheel verbouwd. Zodat u nu op uw gemak uw favoriete films kunt uitkiezen. Er is keuze uit meer dan 1200 titels. Deze maand een speciale aanbieding. Vijf films naar keuze voor 35 gulden per week. En bovendien hoeft u niet zoals bij vele anderen lidmaatschap te betalen. Dus kom snel naar Eros Videoshop. Hilvertsweg 43. Telefoonnummer 035 23 35 88. Dat is 035 233 588. Wij zijn de hele week geopend van s morgens 10 tot s avonds 7 uur. En natuurlijk de koopavonden donderdag en vrijdag. Dus kom naar Eros Video Shop, Hilfertsweg, 43. En na die fantastische mededeling gaan wij door met de hitte van deze week. Ik rijd lang uit voor jullie de 12-inch van de Human League. Keep feeling fascination. Dus af en goeie als je al van Gruës nog luistert om 17 over 2 naar City Radio. Misschien komt dit met coco, met Corenië staan, maar dat weet ik ook niet jongens hoor. Als jullie luisteren de groeten van poppers, en een prettige dag willen. conversation turned, until the sun went down, and many fantasies were learned, on that day. Keep feeling fascination, passion burning, love so strong, keep feeling fascination, looking Jongen voor mijn Magiet, je hoorde de hitter van deze week, Fascination. Het wel of Keep Feeling Fascination is de volledige titel. Heb je weer compleet op City Weekend Radio, met poppers bij de 4 uur. En daarna weer die Frank de Brugge. Maar hij is niet. Hij is in een goede bui van die jongen. Het heeft heel wat uurtjes. Maar ik gun het er van harte, dus wat dat betreft... Dit vind ik een hele mooie, de Stereo funny Corporation. Weinig Stereo, veel fun. Got you where I want you baby. Theory of fun and Corporation and got you where you want you, baby. I've got you where I want you, baby. Zo kan het welkom 4 voor half 3 op de 33 City Muziek Weekend Radio met de Redmix. Van nou, je sweet dreams are made of this. Je zijn de sweet dreams. And they are made of this.